Volgens directeur Van Hoek blijft de regeling op die manier betaalbaar voor wie dat nodig heeft. Van Hoek wil ook scheefwoners aanpakken. Wie veel verdient, maar blijft hangen in een goedkope huurwoning, moet meer huur betalen of verhuizen. Artsenpraktijken krijgen vandaag de eerste vaccins tegen de Mexicaanse griep. Ze mogen zelf bepalen wanneer ze beginnen met inenten. Eerst komen de risicogroepen aan de beurt, zoals ouderen en patiënten met suikerziekte of hartfalen. Minister Klink wacht nog op advies van de Gezondheidsraad over het inenten van kinderen. In Arnhem is een fakkeloptocht van de PVV van Geert Wilders zonder incidenten verlopen. Er deden gisteravond zo'n 200 mensen aan mee. Het motto van de optocht was, Wilders sluit ook jou uit. Er was veel politie op de been, maar problemen waren er niet. De PVV hield een besloten partijbijeenkomst in een hotel in Arnhem. De betogers mochten niet langs het hotel lopen. In de zaak rond het verdwenen meisje Madeleine McCann... is een nieuw internetfilmpje verspreid door de Britse politie... De videoboodschap heet 1 minuut voor Madeleine. Er komen foto's in voor die laten zien hoe het meisje er nu als zesjarige uit zou kunnen zien. Madeleine McCain verdween 2,5 jaar geleden tijdens een vakantie in Portugal. In Amerika zijn de World Series honkbal nog niet beslist. De Philadelphia Phillies versloegen vannacht de New York Yankees. En dat houdt in dat er een zesde wedstrijd gespeeld moet worden. De World Series zijn het officieuze kampioenschap, honkbal voor Amerikaanse en Canadese teams. Het weer vandaag is nog wat zon, maar vanmiddag gaat het regenen en ook stevig waaien. Het wordt ongeveer 10 graden. Ook na vandaag blijft het wisselvallig herfstweer. Dit was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 Well, Leroy Brown Now, Leroy more in trouble You see, he stand about six foot four All the downtown ladies call him treetop lover All the men just call him sir And it's bad, bad Leroy Brown The better man in the whole downtown Better than old King Kong And Meaner than the junkyard dog Now, Leroy Brown He's a gambler and he likes his fancy clothes And he likes to wear his diamond rings on everybody's nose He got a custom Continental, he got an El Dorado too He got a 32 gun in his pocket for fun, he got a razor in his shoe. So, we're Friday, about a week ago, Leroy shooting dice And at the edge of the boss had a girl named Madaro's And oh, that girl looked nice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 Met Bloemendaal tegen Den Bosch. Bloemendaal dat uh, zijn wonden aan het likken is uh, na de nederlaag tegen Lara afgelopen vrijdag. Daar gaan we straks natuurlijk even Frits Reek uh, aan de tand overvoelen. voelen. Hoe dat nou is uh, gekomen. Want uh, die misstand of die misstap, dat zal Bloemendaal misschien vandaag niet nog een keer gaan gebeuren. Zeker niet in de thuiswedstrijd tegen Den Bosch.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 We begonnen deze zondag in Kennemeland natuurlijk met een hele mooie van Jim Croce, Bad, Bad Leroy Brown. Uh, een plaatje die wat een beetje in de vergetelheid uh, dreigt te raken. Maar goed, daar hebben we dan nu maar meteen eventjes een vette streep onder gezet. Door hem gewoon nog eens eventjes uh, te gaan draaien in de beide zenders je van Zandvoort en AB Radio. Want daar zitten we ten in de slot op. Hier is Frame en Bede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 Van Aden Korving, die dus wissel staat. En uh, ja, dat is een die uh, Kees Nijswaard komt ah, Van Bloemendaal via Water Snel. is Snel weer dus te doet hij het ook. Maar dus Remco Klink, die die bal uh, kan ontvangen voordat die uh, erbij uh, kan uh, komen. En Remco Klink, uh, ja, de doelman van de brug, die in verleden heeft bij Bloemendaal, die daar vorig jaar nog uh, in het tweede stond van uh, Bloemendaal. En nu in het eerste van de brug staat. Dus men kent elkaar natuurlijk volgens. kom weer aan van Bloemendaal, weer de linkerkant. Sander Beuk moet die bal gaan voorgeven, maakt schijnbeweging. Plaatsen het dan ook vol, maar niet helemaal goed. En Watercel die erbij kan komen, kan snel uithalen. Nee, die kan niet uithalen. En dat betekent dat de Vrucht die bal kan weghalen, maar niet helemaal goed. Want de poolgeest die hem wel daartussen zit, maar niet goed kan opruimen. En dat betekent dat de brug eruit kan komen. Dus die hier goed tussen loopt en die bal eruit haalt. En meteen is het scheidsjapoelgeest die die bal oppakt en meteen probeert de aanval te zetten via Sanderbeuk. Sanderbeuk. Nee, het is het Tim jo, Tim jo, en de Tim Joe. Tim Joe. Maar even kan weer die Watercel te bereiken. Dat wordt niet. En dan is het de Vrucht die er buitenspel loopt. Ferniaal buitenspel 1, 2, 3 meters buitenspel. En nou gaat hij toch nog zitten, maar dat heeft geen enkele zin. Want de scheidsrechter had te lang gefloten. En daar kan hij eigenlijk een gelijke kaart voor geven. Want het is natuurlijk spelbederf. Maar dat scheidsrechter zegt ook niet meer doen. En dat betekent dat snel ze die bal kan ophalen. En meteen dus maar hij uh, Sjan Poelkees uh, kan gooien. Troogte van uh, de cirkel. Op het middenveld kan hij die vrije trap gaan nemen. En dat betekent dat die bal terugkrijgt van Wilk Kloos. Wilk Kloos aan de rechterkant van het veld. Heeft die bal op zijn voet. Gaat kijken waar hij enkel spelen. Gaat er een schuimbeweging maken. Plaatsen dan richting Woutersnel. Kan Woutersnel erbij komen? Nee, Woutersnel kan er niet bij komen. Want die bal die gaat over de zeilen in. En dat is natuurlijk een Ingooi voor de brug, helemaal aan de andere kant van het veld. En dat betekent hier dus dat de status gewoon eigenlijk een beetje aan de stand is dat we proberen af te tasten. Dan had net dan een kansje met een mooie kopbal van, van, van, uh, Bainie, van Bainie, die Want die, die, ja, die schamte de bal. En als hij hem goed geraakt had, dan had hij zo wel uh, netje kunnen vieren. Maar ja, als, als, als is we te laat natuurlijk. En het uh, is nu die ingooi van de brug aan de linkerkant van het veld helemaal. Komt die bal dan. Maar het is er heel goed, Tim Jones die tussenkomt. Kan Kuijten bijkomen. komen? Kuijken weet die bal op te ook. En ja, volgens mij Kuyk is het er overtreding. Maar dat is het volgens mij niet. Volgens mij is de bal dat betekent dat de een zin om een trap voor de brug aan de linkerkant van het veld. Ik kan niet wie het zien, want dat is te ver weg voor mij om die lucht te zien. Want we staan natuurlijk met een brug, naar mij toe, is dus nu de nummer achter die als acties, Die is mee gaan. Plek... Die plaatsen meteen aan de rechterkant van het veld. En dat betekent dat de brug vanuit kan komen. de brug aan de rechterkant komt die wel dan niet richting de spitsen. Maar er moet wel bijkomen. Wilk kan er niet bij ons bij wel komen. Dat dat wilco een maakt Schrijf, schijf, en dat betekent dat we kloosteren overtreding, maar ik op de bundemijt. En dat betekent dat Bloemendaal even terug moet in de verdediging. En Bloemendaal is het kijken. Dus de nummer 5, hem Zal gaan trappen. Dat is Dennis Aarsland. Dennis Aarsland neemt de kort op de aanvallers. En dat betekent dat nu uh, de deskundige weer erbij kan komen. Het is dat Gijs-Japoel die goed die bal speelt. En dat we een overtreding maakt Volgens de scheidsrechter. Maar volgens mij speelde hij de bal. Maar dat betekent wel dat uh, Dennis Aarsland niet geblesseerd in het veld ligt. En dat we gespeeld hebben. Een kleine 12 minuten met de stand nog 0 tegen 0. Dankjewel, Tjerk. En uh, we gaan straks natuurlijk uh, die wedstrijd uh, verder volgen. Voor uh, wat betreft uh, de wedstrijd Bloemendaal tegen de brug 0 tegen 0. Vooralsnog straks.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 Hebben we nog uh, geen nieuwsberichten? Nee, hebben we niet. Maar wel heeft Electric Light laten daarover. Here is the news coming to you every hour on the hour. The weather's fine, but there may be a media shower. Here is the news. Fuel being found a good old rocket ride. Someone left their life behind in a plastic bag.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 En hier is de score geopend. het, was... en en de en het is koud een goed schot. En er is een remco klinkt die hem net onder die lat vandaan haalt. Maar dat betekent wel dat de brug uh, op 1-0 staat. Of 0-1 staat. In de 20 e minuut was het Ferry van Schijk. Het was aan de rechterkant dat uh, de nummer 10-deur aan doorging. En Gijs moest een keuze maken. En die liep naar de rechterkant toe. Daar was het centrum helemaal vrij. En daar komt Ferry van Schijk uh, goed indikken. En dat betekent dat de brug hier de leiding genomen in die wedstrijd met 0 tegen 1. En daar is het kou. En dat was het Joost Hotke. Die komt dan weer de eerste de remco Klink Die die bal net onder die lat weer vandaan gaat en zo betekent het natuurlijk dat de stand hier nog steeds 0 tegen 1 is. Here was a noise. Somebody has broken out a night to. Live very carefully, may be you. you, you, you, you. Oh,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 Bos tegen Emmen, het werd 1-3. En Telstar verloor bij de, een van de laatste geclasseerde pl uh, ploegen in de Jupiler League. En dat is FC Omniworld en daar werd het 2 tegen 1. En gisteren werden de wedstrijden gespeeld tussen RBC tegen de Graafschap. Dat werd 0-1 voor de Doetinchemmers. En X-Trail tegen Fortuna Città, dat werd 1-0 voor de Rotterdammers. En vandaag wordt dan de wedstrijd tussen Dordrecht en MVV uh, gespeeld. Dat levert dan de volgende stand uh, op. Dan moet dat uh, tenminste wel komen. Daar komt-ie. Bovenaan staat Cambuur nog altijd voor met 32 punten uit 14 wedstrijden. Gevolgd door de Graafschap met 31 uit 14. En de Eagles die staan daar weer achter met 30 uit 14. Overigens opvallend is dat Cambuur nog geen wedstrijd verloren heeft. Dat is wel eens anders geweest bij de Friese dan onderaan. Dan komen we eigenlijk zeg maar waar Haarlem het moeilijk heeft. Dat is de 16e plek. 12 uit 14...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 na de nederlaag nog op de 12e plaats van de ranglijst met 17 punten en 14 gespeelde wedstrijden. Dus daar vinden we pas telstorten terug. Straks uh, gaan we even praten met niemand minder dan Frits Reek. Want uh, hij gaat het uh, hebben over de, de hockeywedstrijd die uh, straks uh, op het punt staat te beginnen. Uh, zover is het nog niet. Dan gaan we gewoon even nog een, een beetje lekker snel plaatje draaien. Dus Kelly Rowland. I'm be ready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 uh, uh, heb ik ook even vrijdag zitten kijken. Ja. Een smarlijke nederlaag heeft uh, Bloemendaal gereden ja, tegen Laren. De hockeyers van Bloemendaal zijn net mensen. Ja, je ja, zegt het ook uh, heel goed. Wat is een half ofzo. of zo? Ja, het kan een keer uh, niet zo gaan als dat je denkt dat het zou gaan. Ja, wat heeft Max Caldos uh, eraan gedaan, straftraining? Uh, denk niet, nee? Ik denk het niet hoor. Uh, als je rust nog met uh, 2-0 uh, voor staat, uh, ja, dan uh, denk je, uh, ja, er kan er weinig mee gebeuren. Maar kennelijk ging het toch iets fout. Uh,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 op positie binnenkort weer terug kunnen nemen. Ja. Zou dat vandaag uh, kunnen gebeuren tegen Den Bosch? Zo, maar alles is, uh, is mogelijk. Uh, we hebben een gedegen middenmotor uh, ja. op bezoek, Den Bosch in. Negen wedstrijden gespeeld, vier gewonnen, vier, vier verloren en één wedstrijd uh, vrijdagavond, de derby tegen Oranjes waren 3-3 gelijk gespeeld. Ja. Jong team, met uh, Spanjaarden, met uh, Zuid-Afrikaanse internationals en een Spaanse coach. De uh, assistent van, uh, van Lammers, uh, ja. damescoach, dus ja... Uh, het zou best eens een keer een hele leuke pot kunnen worden. Ja, Het zou zomaar kunnen in dat geval. Uh, nou weet ik ook dat, uh, dat ik vorige week over naar de wedstrijden zitten kijken in de Europese Hockey League. Ja. Daar uh, liet uh, Nick Meijer zich uh, gelden. En ook uh, ja, die andere Meijer, Olme Meijer, liet zich ook uh, nog wel een paar keer zien. Ik heb, nou, jij noemt ernaar. Nou, Ik heb hem op mijn lijstje staan. Want ik wilde hem half vijf om proberen te strikken. Hij is... <laughs>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 of minder geïnspireerd of niet zo gedreven bezig was. Ja. Dat uh, had ook te maken met een uh, studie, uh, tandheelkunde. Uh, het schijnt allemaal achter de rug te zijn. Uh, het schijnt allemaal goed te gaan uh, met wat je nu doet...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 En ondertussen begint het hier te regenen op de bergweg en uh, dat is natuurlijk andere omstandigheden dan we normaal de laatste tijd, of vanaf eigenlijk gewend is. Nu is Tim Joe niet de zand bijgekomen, maar die kan er niet bij komen, De Sebastian Thomas die die bal kan oppikken, weer dan in te spelen naar het uh, uh, naar midden toe, naar Tim Joe. Tim Joe maakt een schijnbeweging, verliest dan die bal, dan wordt aangetikt en betekent dat in de cirkel een vrije trap voor Bloemhaal wordt snel genomen, wordt snel genomen, Je staat aan de rechterkant, is het daar Kuit, Kuit gaat door.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 en dat ze uh, in het water snel zal gaan trappen, dat is Joost Hofke mee naar voren is, want die heeft natuurlijk aardige lengte en die kan ook goed koppen, Joost Hofke staat er zelfs gebied en doet staat er natuurlijk ook uh, ja, Rick uit, is als Tim John in het kuit. enzovoort, komt die bal van water snel steek handen, komt die bal, komt hoog voor de pot en daar is het aan. Ja, dat is Biden. En is die hier niet goed bij kan komen. En, en, en het zwart hier 2-1. Uh, maar dat is een goede uh, trap van uh, Woutersnel. Meteen gaat hij aan de rechterkant weer helemaal naar waterstel De dus Woutersnel moet een schijnbeweging maken. Doet hij ook. Gooit hem weer op die pot. er moet en dan moet en die erbij komen. En bij die kan niet bij komen. denk die bal weggekopt is. En de je polgeest die bal kunnen oppakken. en Nee, kan er niet op komen. Dus Kruijs die één keer probeert uit te halen. Maar die gaat ver over. En dat betekent dat het gevaar geweken is voor Woutersnel. Maar dat was een goede hoekschop van Bloemendaal. Uh, via Woutersnel. En uh, ja, het was natuurlijk een aardige poging ook er net niet bij komen. En dat betekent dat uh, die stand uh, hier nog steeds 1 tegen 1 is. En dan breng ik ook link, uh, alle tijd neemt om die bal uh, op te pakken. Maar dan nou zijn er twee ballen. Dat betekent dat hij er eentje erachter gooit. En dan is het... Uh... Fremko Klinken die niet zelf trapt, maar het overlaat aan de nummer 4, aan Mark Uitendaal. Die gaan we nog even meenemen. in die aanval. kijken of we te gevaar gaat opleveren voor de brug. Omdat de brug een aan aanval kan gaan opzetten. op het doel van uh, Mark uh, van Wassen uh, Mark, uh, die trapt uit de Daal. die verre die richting de spits. En dan is het Joost volker die gelijk weer terugkomt richting Waardie. Waar moet hem aanpakken. Pakten hem ook. plaatsen we één keer door de rechter kan Wouter snel. Kan Water snel erbij komen. De dus Remco Klink die er goed uitkomt en die bal achter wat gaan. En dat betekent dat we hier hoe, wel, een kleine 45 of 40, 40 minuten. Met de stand 1 tegen 1.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 Me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 1-1 Jerk, Ik denk dat er verandering is gekomen. De stand 2-1 geworden in het voordeel van Bloemendaal. Vlak voor het Russiaan is het die scoort op een voorzet van Tim Jones. En zo is het meteen de rust met de stand 2-1 voor Bloemendaal. Goed, dat we, weten we dan ook weer. Vlak voor rust dan toch nog 2-1 voor Bloemendaal die daar uh, aardig zaken mee kunnen doen. Nou is er nog uh, nieuws uh, hier uit Zandvoort, maar daar wil ik natuurlijk ook nog uh, proberen degene die daarachter zit, uh, zeg maar de uitzending inhalen. En ik roep even bij deze op straks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 Jan Pieter, Heijenplantzoen, daar speelde het zich allemaal af.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 Myself, thinking about what you do.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 De grote namen moeten doen vergeten en dat is natuurlijk wel heel erg moeilijk vanmiddag. De ambiance is er eigenlijk ook niet naar allemaal paraplu's rond het veld. Het kunstlicht is aan, de bladeren liggen erop. Ja, het is echt herfst en we gaan ons warmen aan een, aan een potje hockey wat nog niet is losgebarsten om het zomaar eens te noemen. Daarvoor speelt Den Bos te aanvallend en daarvoor is Bloemendaal...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 Maar echt die, die combinaties op tempo die we van Bloemendaal zijn gewend... die hebben we in die eerste tien minuten nog niet gezien. Misschien komt het allemaal nog maar voorlopig op het kopje 0 tegen 0. Goed, dat was Frits Reek vanaf het kopje van Bloemendaal. Straks horen we hem in het volgende uur, uiteraard in het verloop van de wedstrijd... tussen Bloemendaal en Den Bosch. En als ik dan die naam van Nick Meijer... en als hij dat snel zegt, dan lijkt het net alsof het Nick Meijer is... maar dan denk ik zoiets van... No,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 Achter Remco Oldeheuvel pakte Erbe Wennemars op Hagenburg ook nog een startplek voor de wereldbeker. Een jarige TVM'er, Hij werd vandaag 34. Knokte zich zo'n 2 onder de tijd van de verrassende Kijte Neus. En dat, uh, ja, dat is dan zeg maar, het uh, verhaal even van de Nederlandse.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 Wel leuk hoor, eerlijk gezegd. Die is jou in met 24 uur Verliefd op jou. Je weet niet hoe, oh, wat het met me doet. Ik weet het zelf ook niet, maar oh het voelt zo goed. Als je lacht, dan slaat mijn hart op hol. Oh.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 Muziek, kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. VFM's antwoord. Luister naar jouw keuze. yes alright with me. As long as you are by myself. Nothing, I don't mind your looks never lie.